Van die meisjes die verkeet je zichzelf goed Een baansje als manager, als je niet overvloed De rest kent jij aan en maar lekker mij Tot het verkeer je dan komen ze bij die De jilt is op, er is niet meer oor gilt is op, zit in het bestuur De is op, niet meer verdij De is op, de is op Een beeld zitten, maar ze ha. Maar de twaalf keer op rij, profiteren ze van tijd. Dan kerst er net je want dat kost het tijd, in kap. Dus blooster maar bij, maar als zit ze zit je lijf. Het tjilde is op, er is niet meer roer. Het is op, want zit in het te stuur. Het gilt is op, want meer, meer verdrijft. Het is op, het tjilde is op, het is op. Het Yo, there's a... Het mooie bestaat, gaat dat altijd best? Van die pensioen en nou wij we, weet we, maar we, een partij. Van elke keer op naai profiteren ze van mij. En al het moeilijk lukt maar het geld ben er zélf. Een geld is op, er is niets meer over. Geld is op, niet meer verder. Geld is op, zet in het bestuur. Geld is op, geld is op. The is up.